op de luchthaven van Zaventum in België... is een Nederlandse bolletjeslikker opgepakt. De man zat op een vlucht uit de Cariben en viel volgens de VRT door de mand bij een controle. Hij had 60 bolletjes cocaïne in zijn lichaam... met een gewicht van een kilo. De Nederlander moet in Brussel terechtstaan. In de Eredivisie Voetbal... heeft Rode JC thuis met 10 man gewonnen van FC Groningen. Het werd in Kerkrade 2-1. Na een minuut of 10 kwam Groningen op voorsprong... door een strafschop... en werd Ruud Vromer met rood van het veld gestuurd...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 Noordsea Jazz nog een keer beleven? Op Curaçao doen we er dunnetjes over. Kom genieten van Sting, Stevie Wonder, Earth, Wind Fire, Juan Luis Guerra... De Jon Warwick, Chic en nog veel meer. 2 en 3 september op Curaçao. Kijk op CuraçaoNoordseaJazz.com Lieve heersbeestje moet. Doneren moet. Giro 1107 moet. Moed.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moed.nl Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op CuraçaoNoordGJazz.com ja. avond bij Heerenveen. NEC was het 1-0. Even ten apel. Het is nog altijd 1-0. Een aanval nu van NEC met George. Een van de invallers. Het is van de bussen die samen met Kruiswijk voor opluchting zorg en NEC mag een corner gaan nemen. Ik noemde de naam van George. Die is in de ploeg gekomen voor een aan milieu. Een echte linksback Heeft Wil uit zijn lijden verlost. Wil die het heel moeilijk had met Narsing. 1-0 dus voor Heerenveen. RKC Herakles, Filip Koken. Herakles leidt nog altijd dankzij die treffer van Everton. RKC voetbalt nog altijd beter. En om dat te veranderen heeft Peter Bos, de trainer van Herakles Duarte, laten debuteren. Ex-Sparta willi Overtoom is naar de kant te gaan. Maar nog altijd, dus de voorsprong voor Herakles 1-0. En in de eerste helft nog bezig. VVV, FC Utrecht, racht nog niet meer. Pas 19 minuten houdt. 0-0 stand op het scorebord. Maar de wedstrijd lijkt begonnen met een kans voor Kullen van dichtbij. Kwam niet uit met zijn stappen. En de Moesje pakt een voorzet vanaf de rechterkant namens Utrecht ineens. En die bal mist de kruising op zeg anderhalve meter. We zijn eindelijk begonnen aan deze wedstrijd. Nog wel 0-0 na 20 minuten inmiddels. Nederland stof wel tegen, nou ja, zeg maar met Italië. En die houdt dan. Even niet, want we zitten in de, vierde, of in de derde inning. Nederland met 4-0 voor eventjes iets minder slaggeweld op de nieuwe Italiaanse werper Mada Papucci. Maar Nederland heeft een prachtige 4-0 voorsprong, terwijl Vonk nu uitgaat met drie slag. Romantics met Talking in Your Sleep. Heerven NEC even terror. 1-0 voor Heerenveen, dat ook beter speelt. NEC heeft tactisch de zaak wel wat omgezet. Schöne is op 10 op zijn eigen positie gaan spelen. Melvin Patje nu in de punt van de aanval. En Leroy George speelt van de rechterkant. En Stef Nijland, die wat bleekjes opereert, die weinig heeft laten zien. De huurling van PSV speelt aan de linkerkant. Maar Heerenveen is dus wat opgeleefd door die goal. En met name Bas Dost is beter gaan spelen. Hij heeft al een flink aantal luchtduels gewonnen in de tweede helft. Van Zomer en Van Nuiting, waar hij in de eerste helft nog kansloos was. En ook voetballend... Gaat Bas Dost steeds makkelijker spelen. Hij stond ook aan de basis van de mooiste aanval. Maar die leverde jammer genoeg geen doelpunt op. Een schot van Kums werd gepakt door Jasper Sillessen. Een uh, hoge bal, een verre diepe bal. Door Nuitink nu teruggespeeld op Sillessen. Doorgejaagd door Bas Dost. Maar Dost is in deze fase kansloos. En dan wordt de bal door Breuer teruggekopt op Van de Bussen. De doelman van Herenveen, Alex Pastoor. De coach van NEC fluit op zijn vingers richting doelman Sillissen. Dat hij die hoge ballen niet moet spelen. Want Platje, een vrij kleine centrumspits, is in de lucht kansloos tegen Breuer en tegen Kruiswijk. Diezelfde Kruiswijk nu in balbezit speelt naar Jury Sheets. Die een paar minuten geleden het stadion liet juichen voor de tweede treffer. Maar hij sloeg de bal met de hand in het doel. En dat had scheidsrechter zegt de Biedermeijer, goed gezien. Kool afgekeurd dus. En Jury schiet terecht voor onsportiviteit bestraft met een gele kaart. Heerenveen jaagt door. Elm verliest het duel. Maar dan een foutje van Kmofs. En Narsing kan weg. Narsing is sneller ook dan Milieu. Maar krijgt de bal niet bij een medespeler. Want zomer, de centrale verdediger, de captain van NEC staat goed. En hij verdedigt uit. En dat doet hij richting Nijland. Maar die speelt de bal dan. En zo kan Azaidi misschien weer gevaarlijk worden. Azaidi met een leepvolgballetje, Maar uh, hij is te slim. Hij gaat een meter over en naast het doel. van Jasper Sillersen en zo blijven de Vriezen hier in eigen huis de baas. Voorlopig en staan ze met 1-0 voor. Welke ploeg verrast het meest tot nu toe, Achter? Moeilijk te zeggen. Het is 0-0 na 25 minuten. Utrecht laat af en toe wel behoorlijk combinatievoetbal zien op het middenveld met name. En daar komt dan niet heel veel uit in de voorhoede vervolgens. Dat is jammer. Nog wel een schot gezien van Emenieke. Voormalig Mekume aan de kant van VVV. De linksback van een meter of 25. Maar die bal ging ook wel een aantal meters naast de goal van Michel Vorm. Maguire nu met het balbezit voor VVV. Aan de rechterkant van het veld. 10 meter over de middenlijn schiet aan tegen Zulo. Dat levert voor Utrecht dan een ingooi op. En die gaat Australië zo meteen nemen. Van Michel Vorm, de doelman van Utrecht. Hij moest ook wel spelen. Want er is een Paraguayaanse tweede keeper aangetrokken. Maar die is voorlopig nog niet speelgerechtigd. Zoals al hadden gewild vanwege die transfer naar Swansea City. Dat hij niet zou spelen. Dan was dat een lastig verhaal geworden. Met alleen de jonge Cummins als reservekeeper op de bank bij Utrecht. Mooie combinatie. Daar wordt gelopen door Martensen, Zo'n andere nieuwe zweet. Een sliding van Emenike. En dat levert de eerste hoekschop op van deze wedstrijd. Die is voor FC Utrecht. Komt zo meteen vanaf de overkant van het veld. En Nana Azare. Heeft zich ervoor gemeld. Utrecht dus met een corner voor de aanhang. De fanatieke aanhang van VVV Venlo. En natuurlijk het zoeken. Zometeen naar Frank de Moerge. De lange spits van FC Utrecht. Vorig seizoen vaak tweede man achter van Wolswinkel. Nu staat hij wel in de punt van de aanval. Daar is de bal van Azaren. Lijkt gevaarlijk. Voor de goal kan bijna worden gekopt door Nilsson, maar. Die raakt de bal wel niet goed. En dan gaat hij terug naar Azaren. Die stond daar nog aan de overkant van het veld. Nu zoeken naar de Moesje. Komt de bal niet terecht. Want May, die Italiaan, haalt ze weg. En Cullen gaat dan helpen. Hier 0-0. Maar in Ereveen. 2-0, ik zei het al, de hele reportage door. Het zijn de buitenste mensen bij Heerenveen die voor gevaar zorgen. Door hun snelheid, door hun getruktheid. Eerst was het Asaidi 1-0 en nu is het Narsing. Die een foute paas van Sommer uh, via juridischeets oppikt. Zijn man Amieu eruit loopt en stille zijn kansloos laat. En zo beslist, denk ik, op door Heerenveen de wedstrijd hier in eigen huis. Het is 2-0 voor de Vriezen. En dan gaan we kijken bij RKC Heracles. Filip Koken ja waar toch wel opvalt dat Herakles nu al snakt naar het einde. Het loopt volstrekt niet bij Herakles. Ze zijn nu aan het tijdrekken. Ter Horst deed heel lang over een blessure waar hij niet zo lang over had moeten doen. En daar is dan bijna tegelijk maken. Maar weer ligt Pasveer in de weg. Leer ligt Pasveer in de weg. Die kiept echt voortreffelijk. Weer een kans van Robert Braber. Nou, op, wat zal het zijn? een Meter of vijf van de goal na een voorzet van Van Peppe. En dit is weer een uitstekende knappe redding van Pasveer. Het is een wonderlijke wedstrijd waarin RKC veel beter is waarin uh, Herakles eigenlijk maar één kansje heeft gehad. Voor de rest heeft RKC niet de duchte gehad van Herakles. Maar Herakles leidt nog altijd. En het is bewonderenswaardig dat de moed nog altijd niet in de schoenen zakt van de spelers van RKC. Want ze blijven maar het spel maken en ze blijven maar kansen creëren. Maar hij gaat er niet in. En daardoor leidt Herakles met 1-0. On a pas la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 Van Zas van Stad Heerenveen heeft na vorig seizoen... eindelijk iets om over te juichen. Even ten aapel. Zo is het, want het staat met 2-0 voor met nog 16 minuten op de klok. Even een kleine blessure bij Brian van der Bussen, de doelman. Steekballetje van Schöne, van der Bussen duikt erop. Platje loopt ook door. raakt de Belgische keeper van Heerenveen wat. Maar ik heb het idee dat van der Bussen inderdaad wel gewoon weer verder kan. De man die vorig jaar zoveel pek kende, blessure en een heel seizoen eruit was. Diezelfde van der Bussen mag nu de vrije trap gaan nemen... voor de overtreding van Platje dus. Een lange, diepe bal... Richt... Bas Dost, die dit keer het luchtduel verliest van zomer. Bas Dost blijft geblesseerd liggen. Het spel gaat door. Daar is afgelopen maandag op de meeting in Seys van de scheidsrechters weer heel veel over gesproken. Het zijn niet de scheidsrechters die de wedstrijd moeten onderbreken. Het zijn de spelers die dat moeten doen. En notabene de Tsjech, Pavel Knofs heeft dat het best begrepen. Hij trapt de bal over de zijlijn. Bas Dost blijft geblesseerd liggen. De verzorging komt het veld in. Heerenveen leidt comfortabel tegen NEC met 2-0. Bij een 1-0 achterstand kan RKC nog steeds voor een verrassing zorgen, Philip Token. Ja, dat verdienen ze ook wel om voor een verrassing te zorgen. Want uh, ze verdienen niet eens een gelijkmaak. Ze verdienen zelfs een voorsprong. Nu is een kans van Castellion die net naschikt. En hier is de volgende mogelijkheid alweer. Ja, nu eentje voor uh, Henrico Drost. De eigenlijk de enige speler van RKC die niet zo'n sterke indruk maakt. Omdat hij een aantal ballen slordig achterin inlevert. Ja, maar RKC is, is veel beter. Speelt eigenlijk Irakenwes in de tweede helft. Hoe, hoe, hoe meer de wedstrijd de eindfase nadert van de mat. Maar ja, die bal die wilde maar niet in. Die gaat maar niet tussen de palen. Maar de ene goede aanval zien we naar de andere. En Pasveer, ja, die redt hier zijn team. Die, ja, als het in het laatste kwartier goed afloopt voor Heracles... dan pakt de keeper hier de punten voor zijn club. We hebben inmiddels al drie wissels gezien in het team van Peter Bos. Die bepaald niet tevreden is. Hoe kan hij ook anders? Duarte speelt voor Overtoom. Willy Overtoom ging er al binnen het uur vanaf. Dat zijn we van hem niet zo gewoon. Maar ja, hij heeft een kijkoperatie ondergaan aan zijn knie al een maand geleden. Vandaar dat nu het debutie van Lerin Duarte gekomen van Sparta. Dit was daar een vleugelsplits. Maar Duarte wordt hier door Peter Bos gezien als een aanvallende middenvelder. En maar weer eens een aanvalletje van RKC waar Van Peppe die bal nu ruim overschiet. Ja, de, de, de toeschouwers die kunnen dit ook niet meer geloven. Maar dit is wel voetbal op een iets hoger niveau. RKC is beter, net als het uh, beter was in alle wedstrijden vorig jaar in de Jupiler League. Maar dan scoorde er wel een paar. En nu uh, lukt dat maar niet. En ja, dan wordt één zo'n concentratiefout bij het tegendoelpunt van Everton. Dat kan deze ploeg uh, fataal worden. Maar er is nog hoop. Er is nog een klein kwartier te spelen. En RKC verdient het echt. Verdient veel meer dan die stand die nu op het scorebord staat. 0-1. Daar racht nog niet meer in Venlo. 35e minuut. Een minuutje of tien nog tot aan de pauze. 0-0 stand en balbezit voor FC Utrecht. Maar Wuitens raakt hij kwijt in de as van het veld. En Meeuwens gekomen van Feyenoord, draagt aanvoedersband, neemt over. Ruisen aan de linkerkant. Makkelijk ingeleverd bij Van de Marel, halverwege de helft van Utrecht. Aan de overkant hier. En dan uh, wordt hij neergelegd van de marol En geeft Schrijfzet de slechts een uh, vrije trap aan Utrecht. Volgenomen door Nilsson. Terug naar het doelman Michel Vorm op de rand van zijn strafhofgebied. Zulo dan aan de linkerkant gaat richting de middenlijn. Even achteruit met de bal naar Schut. Utrecht heeft een uh, goede kans gehad via de Moesje. Een uh, minuut of vijf geleden. Voorzet vanaf de zijkant. Assade. En op de penalty stip ging de moesje helemaal alleen de lucht in. kopte de bal scherp. Maar deed dat toch een meter naast het doel van Dennis naar De doelman van VVV. Wat is dit nou zeg? Meneer Nielson, meneer Nielson inleveren in de as van het veld. Bij Wildschut. Maar die schrikt zo van het balverlies van Utrecht. Dat hij er niks mee kan. Nielson krijgt de bal nu terug van Alje Schut. Opening van Nielson richting de rechterkant. Richting de middenlijn van de Marel. Terug naar Nilsson. Dan de opening door de lucht richting Zulo. En zo combineert Utrecht wel. Maar doet het dat toch vooral op de eigen speelhelft. Ingeleverd bij Lenski. Matige aanname. Houdt toch de bal. Zulo. En dan gaat het eindelijk een keer vooruit. Maar dan wordt gekopt achterin door Meij. Dan is daar Azare met een overtreding. Want loopt terecht ondersteboven. Doet hij een meter of twintig voor de middenlijn. Nog op de helft van VVV. Een minuut of negen, ietsje meer nog te spelen hierin. de koel in Venlo. Utrecht heeft een paar aardige kansen gekregen. Maar het staat nog wel 0-0. Nederlands softbalteam haalde de Olympische Spelen in China. Deden daar nog niet al te best. Won één keer, als ik me goed herinner. En toen kwam Greg Montfidas, de coach. En toen ging het plotseling bergopwaarts. En die houdt kamp. Ja, maar geen Olympische sport meer. Nee. En dat, is, uh, dat doet pijn hoor, in de wereld. Zeker in landen als Amerika, uh, Australië, Nieuw-Zeeland... waar deze sport erg groot is, het, uh, het softbal. Zowel bij de mannen als de vrouwen. Uh, maar geen Olympische sport meer. Men hoopt over een aantal jaren weer terug te kunnen komen... samen met het honkbal. Daar wordt enorm voor gelobbyd. Terug naar het Europees kampioenschap. De finale tussen Nederland en Italië. 4-0. Nog altijd voor Nederland... Met een geweldig gooiende Lindsay Meadows in vier innings. Vijf keer drie slag, twee keer vier wijd, geen honkslag tegen. En dan uh, wordt ze gewisseld. Ik weet niet waarom. Ik kan het ook niet vragen aan Greg Bonfiela de coach. Uh, maar zij, haar vervangster Valen, uh, Valentina... RKC, Filip Koken, een doelpunt neem ik aan. Ja, maar niet voor RKC, voor Heracles. Volledig tegen de verhouding. Het is de tweede kans voor Heracles in de wedstrijd. En Kleine Plet, de invaller, met de eerste goede actie van hem in deze wedstrijd. Nou ja, het zijn allemaal eerste goede actie van Heracles, maar het is wel 2-0 voor Heracles. En RKC blijft hier volkomen gedesillusioneerd achter. Het is altijd belangrijker dan een softballpuntje, en niet? Ja, zelfs als ik <laughs> geen punt heb wat dat betreft. Uh, want uh, ik uh, was aan het vertellen van Lindsay Meadows... de werpse werd vervangen door Re Rebecca Soumerou, haar tachtigste in land. En uh, zij kreeg meteen een hongslag tegen de eerste hongslag van de Italiaansen in deze wedstrijd. Het eerste hong bezet wel één uit. We zitten in de eerste helft van de vijfde inning. Nederland is op het randje van het weer. Uh, Europees kampioen worden, prologatie dus... Van van de titel. We zitten eerst al vijf, Nederland leidt met 4-0 tegen Italië. Toch weer een beetje spanning, misschien in het Abellanza Stadion. Het NEC heeft tegen gescoord door centrale verdediger Bram Nuiting. Het was een vrije trap van Tolwijk na een overtreding van Elm. en die slipte door de Heerenveenverdediging verdediging heen. En het was Nuiting die het best oplette. En zo is de spanning dus toch weer terug in de wedstrijd. Ja, hij werd ook nog een klein beetje geraakt door Melvin Platje die bal zie ik nu in de herhaling op het tv-scherm. Maar vooralsnog werd Nuitink het meest geknuffeld door de spelers van de NEC. Nog een minuut of zeven te spelen hier in Friesland. En ja, goed, de spanning is dus weer terug. 2-1. Piet Murray met You Pick Me Up. Spanning terug in Herenveen. En nu Herenveen met de rug tegen de muur even... 2-1 en een rode kaart voor Elm die zo goed speelde als controleur die de balans in het elftal bewaakte. Maar een doorgebroken speler dus vastpakt. Niet echt vastpakt maar hem wel blokkeert. De scoringskans dus ontneemt. En die doorgebroken speler is Melvin Platje. En zo krijgt Heerenveen het dus in de slotfase van deze wedstrijd. Een wedstrijd die het volledig onder controle had. Een wedstrijd die het in handen leek te hebben. Het misschien toch nog weer even moeilijk. Elm moet nu naar de kant. Uh, ja, pech voor hem. Maar goed, de regels zijn aangescherpt. We hebben dat in deze competitie al gezien. Gisteravond in de Jubilair League. Vanavond eerder al bij uh, Roda tegen FC Groningen. En nu ook weer hier in het abel stadion. Een rode kaart voor Elm en Heerenveen. Moet de laatste minuten een stuk of zes, zeven verder. Met een mannetje minder. En NEC mag een vrije trap gaan nemen. Maar een penalty bij RKC. Een penalty bij RKC inderdaad. En ook een rode kaart. Want Van der Linde, de aanvoerder van Irak dat wordt er afgestuurd omdat hij de doorgebroken ten voorde neerhaalt. Brabber staat nu achter de bal op 11 meter. En die gaat nu schieten. En die stuurt dan de doelman pas veer naar de verkeerde hoek. En is er dan toch nog een klein beetje spanning terug in deze wedstrijd. Is het 2-1. En is er weer hoop. Want de laatste minuten zal Herakens het moeten doen met een man minder. Ja, dat is een hele dure inschattingsfout geweest van Van der Linden. Hij nam het risico op een sliding en hij was er te laat bij. Hij kon niet meer bij de bal. Hij trof wel de benen van de doorgebroken Rikkie ten voorde. Van der Linden, de aanvoerder, er dus af. En er is weer hoop op bij RKC op een goed resultaat. 2-1 is het nog en nog ruim 5 minuten te spelen. Wat kan NWC tegen 11, nee tegen 10 vriezen? Even. Ja, in ieder geval die vrije trap die het mocht nemen, dat was Stef Nijland. Maar die schoor hem toch wel zeker een dikke meter over. En Ron Jans gaat nu wisselen. Brengt met Swets een extra controleur in de ploeg. En haalt Narsing, een van de smaakmakers, eraf. Ja, goed, een aanvaller moet nu wijken. Nu de balans in het elftal weg is door het wegsturen van Elm. Ik had even gedacht dat misschien toch het slachtoffer zal gaan worden. En dat hij met twee snelle mensen voorin op de counter zal gaan spelen. Maar Jans beslist anders. Michael Swets komt in de ploeg. En Luciano Narsing, de man van de tweede goal. En een van de smaakmakers dus van Heerenveen. De ander is duidelijk. Asaidi, dat is de absolute uitblinken. Een man voor wie een seizoenkaart zou willen kopen. Want die heeft echt schitterende staaltjes voetbal laten zien hier vanavond. Goed, NEC dus met een man meer nu. Met nog een uh, officiële drie minuten. Daar zal wel iets bij komen. In die acht op de gelijkmaker. Die het eigenlijk niet verdient. Omdat Heerenveen gewoon beter was in de tweede helft, Heel veel beter was. Hoge bal. Het strafschopgebied in. Maar daar staat geen lengte bij NEC. En daar heerst vooralsnog Kruiswijk samen met Breuer. Dan een uh, bal die weggetrapt wordt. Dan een duel tussen Bas Dost en Nuitink. En uh, Dost wint dat duel ook nog. Maar de bal gaat over de zijlijn en NEC mag gaan ingooien. Twee en een halve minuut nog met waarschijnlijk twee minuten erbij. NEC vecht tegen een achterstand. 2 tegen 1. Toch kansen geweest bij jou, rechter? Grote kans voor FC Utrecht. Het is 0-0 in de laatste minuut van de eerste helft. De 45ste. Boldewijn nieuw in de aanval. Staat hier geen enkele presentatiegids Deed weinig mee in de voorbereiding. Maar speelt nu toch in de basis op aangeven van de Mouge. Maar hij schrok er zo van dat die bal terecht kwam bij de doelman van VVV. Echt van een paar meter afstand. 3, 4, 5 meter voor het doel van Dennis naar Een slippertje van de Italiaan Mei in een duel met de Mouge. Maar goed, we gaan weer terug naar het Enstra stadion. Even het is ten toch 2-2. Geworden. Het is Stef Nijland die de hele wedstrijd eigenlijk niet ja, in de wedstrijd zat. Die de bal uh, zomaar voor zijn schoen krijgt na een actie van Amie Die NEC langs Heerenveen brengt. En zo is het toch nog weer 2-2 geworden. En kijken de spelers, de elf van NEC, kijken naar hun trainer Alex Pastoor. Die geeft via Nick van der Velde aan jagen, duwen, drukken. Want Heerenveen zit er doorheen. En misschien gaat NEC hier nog wel met een volle winst strijken. Vooralsnog is het 2-2 en dat is zeer, zeer sneu voor de Vriezen. En het is de rust bij VVV FC Utrecht. Ruststand daar 0-0. En ja, de spanning is ook terug. In Waalwijk, Filip Koken. Ja, zeker is die spanning terug. En RKC gelooft er nu weer helemaal in de trainer. Ruud Brood heeft een centrale verdediger, Ramos gehaald. brengt er een spits bij van Hout. Dat gebeurde overigens al voor de 2-1. Pas toen de 2-0 tot stand kwam via plet gebeurde dat in één keer. Dat was overigens een prachtige steekbal die daaraan vooraf ging van de debutant van Duarte. En uh, die 2-0 was totaal onverdiend. De 1-0 eigenlijk ook al. Maar RKC zit nu weer helemaal in de wedstrijd vanwege die rode kaart van Van der Linde. En die benutte strafschop van Braber. Dat kan nog uh, een hele mooie slotfase gaan worden. Want uh, hier is de 2-2. Daar is de 2-2. Een kopbal van uh, Rick ten Voorde. 2-2 en het is dik en dik verdiend. Er werd al niet meer in geloofd hier in Wouwwijk, Maar hij komt er dan toch nog. Herakles probeert op weinig fraaie wijze die zegen binnen te halen. Met irriteren, met tijdrekken vooral. Die wissels, de wisselspelers, die drie in getal, die deden er minutenlang lang over. Maar zo leek het wel om naar de zijkant te gaan. Dat irriterde de scheid er ook, maar die gaf er geen geel voor. Maar ze proberen zo die overwinning over de streep te trekken. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Daar mogen we wel van uitgaan. Nu ligt er weer een andere speler van Herakles op de, op de grond. Het zal nog wel even gaan duren. Maar voorlopig is het hier 2 tegen 2 Ligt het hier weer even stil vanwege een blessuregeval. En gaan we nog een blessuretijd spelen nou van ik denk misschien wel een minuut of vier. Wat kan er nog allemaal gebeuren bij jou even? Nou het is nog altijd 2-2 en Leroy George krijgt een gele kaart omdat Heerenveen even onder druk uitkwam. Via natuurlijk weer Asaidi. snel als een wervelwind, snel als een hazenwind. En zo mag Heerenveen met George dus nu met een gele kaart, die wordt nog even vermaand door Wiedermeijer, een vrije trap gaan nemen. Dat is dus Kums, de Pirlo van Kortrijk. Is dat gevaarlijk? Het is niet gevaarlijk want Knofs... De Tsjechische rechtsback komt de bal weg. Maar Heerenveen houdt balbezit. Heerenveen dat deze wedstrijd dus in de knip leek te hebben. Comfortabel leiden door de doelpunten van Asaidi en Narsing. Maar NEC kwam langs zij. Dan probeert Heerenveen misschien toch nog de draad weer op te pakken. Even was de balans uit het elftal zoek naar de rode kaart van Elm. Maar George is weer weg. Stuurt de bal dan hoog. In de richting van Platje, maar die komt er niet aan tegen Kruiswijk. Dan is het Nuitzink die de bal mist en Jury iets. Een hele goede voetballer hoor. Net als uh, Azaidi. En die Azaidi krijgt nu de bal. Zoekt zijn tegenstander weer op. En het publiek veert op. Kolwijk geeft rugdekking. Azaidi speelt de bal dan naar Kums. Kums in het strafgebied. Kums nog altijd in het strafgebied. Krijgt hij die bal voor? Hij krijgt hem inderdaad voor. Maar er komt niet bij een speler van Herenveen dan toch nog bij Jan Maat. En dan is het eindstation van deze aanval van de Herenveen. Of zeg maar de uitvallers Jasper Stillessen. Die gooit de bal dan naar Van der Velde. Die een geweldige ruimte voor zich heeft. Dan een loopactie van Nijland. Zou die de wedstrijd dan nog gaan beslissen? Dan is het platje, platje. Die tikt de bal al in. Nee, die bal wordt door Kruiswijk uit het doel gehaald. Een overtreding lijkt het tegen Nijland te zijn. Maar dat is het niet. NEC weer in balbezit. De extra tijd zit er bijna op. Het schot is van Nick Van der Velde. En het gaat ver en ver naast het doel. Het zou ook onverdiend zijn als NEC hier nog met de winst zou gaan strijken. na nou, dat goede spel van met name Heerenveen in de tweede helft. Heerenveen gaat nog een keer wisselen. De nummer 11, Philip iets gaat er af en wordt vervangen door de nummer 36. Dat is Doke Schmid. Ze noemen hem hier in Friesland gewoon Doke Schmid. Hij is geboren uit Duitse ouders, maar hij is geboren in Friesland. En hij is dus de echte Fries in het helft van de laatste minuut. Mag Doken Schmid dus nog meedoen met de stand 2-2. Philip Koken bij RKC Waar we nog een minuut of twee te verspelen hebben. Nog een minuut of twee van de blessuretijd. In totaal zo'n vier minuten lang. En weer een schot van afstand van Castellion van een meter of 19. Weer een kans voor RKC. Dat maar blijft pompen op die goal. Die goal die zo goed is verdedigd door Remco Pasveer vanavond. En uh, Ruud Brood die is eindelijk buiten zijn duck-out gestaan. Ja, die wil, uh, die wil dit weten. Die wil ook laten zien aan uh, de hele Eredivisie. Aan iedereen die uh, RKC nu al heeft op, uh, opgegeven van uh, wij kunnen goed voetballen. Wij kunnen echt wel meer dan iedereen ons uh, uh, wil uh, nageven. Want uh, ja, menig menigeen heeft uh, RKC toch al ingeschat als uh, de enige degradant. Sommigen hebben Excelsior er ook nog neergezet. Maar toch, RKC is de, de gedoodverste degradant. En dat stekelt uh, uh, Brood nogal. Uh, ja, Brood die hier toch al voor het vierde seizoen zit. En wel aardig is om te weten dat de mensen die hem aan zijn contract hebben gehouden... toen hij naar uh, VV en naar NAC komt, dat die inmiddels zelf wel weg zijn. Weer een schot van afstand. Nu van uh, Ouassar die een hele goede wedstrijd speelt. Die uh, huurling van Feyenoord. Die uh, maar net naast gaat. Een medetje of twee langs de paal. Want uh, RKC verdient echt de overwinning. Meijers is ook als een goede speler op dat middenveld. En Brood die uh, zakt even door zijn knieën. Die kan het niet geloven dat deze bal ook weer net naast gaat. Ik denk dat dit toch al de twaalfde of de dertiende kans is. In de wedstrijd voor RKC. Pasveer neemt nu alle tijd voor zijn uh, doeltrap. Brengt hem er weer in. De bal wordt verlengd door Armenteros en Hendrico Drost. De centrale verdediger van RKC mag de bal gaan halen. Voor wellicht een laatste aanval voor RKC. Van Peppe, de linksbek, brengt de bal nu op voor RKC. Komt op de helft van RKC. Goeie paas op Auwassar. Die maar blijft doorjagen. Nu op Breukers. En de volgende overtreding nu van Duarte. We krijgen nog één vrije trap voor RKC. De all voor de allerlaatste keer legt Auwassar... Die bal nog eens lekker neer. Of doet Meijers dat? Nee, hij wordt nu kort genomen. Kort van van hout op Auwassar. Er kan nog één voorzet komen. Eén keer die bal hoog voor. Maar hij wordt daar goed verdedigd door Breukers. En dan fluit Ed Jans af. En eindigen we hier in Waalwijk op 2 tegen 2. Twee keer heeft RKC naïef verdedigd. Dat moet je toch ook constateren. Twee keer scoren daardoor de ploeg van Peter Bos. Via invaller Plet en via Everton in de eerste helft. Maar Peter Bos loopt nu hoofdschuddend het veld af. Hierakles heeft heel slecht gespeeld. Een zwakke vertoning. Maar vooral dankzij doelman Remco. pas weer houdt het hier nog een puntje over. En eigenlijk had hier RKC de overwinning verdiend. Maar het zal toch tevreden zijn. Vooral met het vertoonde spel. Het heeft hier laten zien dat het niet hoeft te degraderen. Als het elke wedstrijd zo speelt. 2-2 een gewonnen punt voor RKC in Heracles. Ja, Die zal toch echt volgende week veel beter moeten spelen. Maar ja, dan speelt het, dan speelt het toch weer thuis. En dat gaat meestal een stuk beter. En Herakles was niet de enige ploeg die een 2-0-voorsprong voorspeelde. Ook Heerenveen deed dat. Vlak voor tijd stond het nog met 2-0 voor. Uiteindelijk het tegen NEC 2-2 nadat Elm een rode kaart had gekregen. Eerder vanavond eindigde Roda tegen Groningen in 2-1. Dat betekent overigens dat Feyenoord nog steeds de officiële koploper is. Want Feyenoord heeft niet alleen gewonnen gisteren van Excelsior... maar deed het ook met 2-0. Dus heeft het beste doelsaldo. Het is rust bij VVV Utrecht. De ruststand daar 0-0. En Nederland softball nog steeds tegen... Italië en die Mijn hoofd schuddend zit ik hier te kijken naar het Nederlands team. Met name naar de onbegrijpelijke coaching. Uh, uh, we hebben uh, vier innings lang. En dat is dan Nederland met Lindsey Meadows. Een geweldige werpster op de plaats staan. En dan uh, ja, geen honkslag tegen. Komt er uh, uit het niets een uh, nieuwe werpster, Sumero, een, uh, een uitstekende werpster, daar niet van. Maar nu even niet. Want ze kregen honkslag op honkslag tegen. Drie honken bezet. En toen nog een keer vier wijd. Dat betekende automatisch punt voor Italië. Meteen wisselen. En nu staat Dagmar Bloeming, speelster van Sparks. En gisteren gooien tegen Italië op de plaat en moet dat dan maar even afmaken. Maar die gooide ook vierwijd met drie honken bezet. Betekende weer een automatisch punt. En zo is Nederland de voorsprong van 4-0 kwijt. Is het 4-2 geworden. Met nog drie honken bezet in de vijfde inning. En Italië dus aan slag. Wel twee dames uit. En dus kan één goede klap er maar zomaar voor zorgen dat de onbegrijpelijke wissel wel heel erg duurt gaat worden voor het Nederlands team. Nu staan uh, alle speelsters dus even rond de pitcher om uh, wat uh, dingen door te nemen. Maar die 4-0 en zo'n zo duidelijke voorsprong met geen enkele honkslag ook tegen... is nu weg na de wisseling van Lindsay Meadows voor andere werpsters. En het staat 4-2 voor Nederland. Italië is bezig met de laatste krachten nog iets terug te doen tegen het Nederlands team... om toch de Europese titel terug te halen. Sparks, but don't light the flame. Thought all the rules out, but don't play the game. You're a contradiction, taste bitter sweet. Is my truth your fiction, or is it reality? My friends say I shouldn't hang with her. Oh, but I ain't scared.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 Met mystery. Ja, Roda Groningen was een hele vreemde wedstrijd. Want Groningen was een uur lang de betere ploeg. Scoorde ook eh, maar één keer, zelfs eh, was het maar eh, Bakuna uit een strafschop. En toen was het laatste half uur voor Roda. Dat scoorde zelfs nog twee keer. En dus vroeg een verbaasde balsticheler aan de trainer van Groningen, Pieter Huistra. Zijn er nog woorden om te beschrijven wat er vanavond gebeurd is? Nou, er zijn altijd woorden om dingen te beschrijven. Uh, we hebben gewoon een uur goed gespeeld. En uh, daarna geven we het weg uh, tegen tien man. Uh, dat is natuurlijk uh, heel erg zuur. Na een uur moet je eigenlijk met 3-0 voorstaan. Ja, dan had er misschien nog wel meer kunnen zijn. Hè? Als je gewoon de kansen afmaakt en rustig blijft. Maar ook dan, uh, we speelden gewoon goed. Uh, we, hadden, we hadden duidelijk het overwicht. We hadden alles onder controle. Maar ja, dat, dat moet je 90 minuten doen. En dat hebben we niet kunnen opbrengen vandaag. Maar wat gaat er dan mis in dat laatste half uur... waarin het lijkt alsof Roda een man meer heeft soms? Nou ja, kijk, we geven natuurlijk in eerste instantie die de goal ongelukkig weg. De bal is eigenlijk bij ons voor... En ja, even onoplettendheid, geen concentratie, uh, te gemakkelijk voorin. En we raken die bal te, uh, kwijt. Die bal is aan de overkant en er komt een vrije bal uit. Op een heel ongelukkige positie. Ja, en dan komt Roda terug in de wedstrijd. Daarvoor was er eigenlijk niks aan de hand. En uh, dan gaan ze erin geloven, dan gaan ze één op één spelen. En dat gaat het omdat je de duels wint. En, uh, en bovendien ook de ruimte gebruikt voorin. Hè. Er ontstond heel veel ruimte. Met onze spits moeten we dat dan afmaken. En dat hebben we niet gedaan vandaag. Wat heb je net in de kleedkamer gezegd tegen de heren? Nou ja, op zo'n moment moet je niet al te veel zeggen. Hè. Dus iedereen is natuurlijk enorm teleurgesteld. Euh, want iedereen begrijpt wel dat je hier gewoon drie punten weggeeft. Ben je boos of ben je teleurgesteld? Nou, het is dus altijd een beetje een mix euh, van. Ik ben ook wel een beetje trots op de eerste uur. Dus euh, hè, dat is wel een goede basis. Euh. We hebben laten zien dat we goed kunnen voetballen. Ook in uitwedstrijden. Uh, het gaat er nu alleen om dat we hem helemaal over de streep trekken de volgende keer. Ja, je zou bijna vergeten dat Groningen inderdaad een uur lang gewoon goed voetbalt. Um, want is dat, kun je daar nog vrolijk van worden na zo'n zo uitslag? Want je zit straks weer uh, 300 kilometer terug in de bus. Dus je hebt nog wel even. Ja, 350. Hè? Dus uh, nee, uh, natuurlijk is uh, het resultaat uiteindelijk... Daarom spelen wij betaald voetbal. We willen wedstrijden winnen, we willen drie punten halen. Ja, maar ik bedoel, eigenlijk kun je toch nog zo meteen in die bus zitten en denken... Nou ja, oké, okay, ik zie wel dat we de komende weken weer door kunnen. Nou ja, dat moet je altijd zien. Als je als tenen dat niet meer ziet, dan uh, kun je beter ophouden... We hebben gewoon ook goede dingen gezien. We hebben dingen gezien die niet goed genoeg waren. En uh, ja, daar zullen we flink mee aan gang moeten. Trainers zeggen ook vaak na dit soort avonden: ik hoop dat ze hiervan leren. Dit hoort er ook bij. Um, is dat zo? Of hadden ze dit allemaal al wel moeten weten? Je moet altijd leren. Ja, of hadden ze dit eigenlijk al moeten weten? Spelers moeten leren, trainers moeten leren, persmensen ja. moeten leren. Dus uh, op die manier moet je er ook mee bezig blijven. En uh, ik hoop dat we hier een echt een flinke les uit trekken, want uh, dit hoop ik niet weer mee te maken. Was Ticheler met de trainer van FC Groningen, Pieter Huisstra. En zijn volgende gesprekspartner, Rob Wielheid van Roda... zal wel heel wat positiever zijn. Dit slaat eigenlijk helemaal nergens op deze avond, of wel? Nee, inderdaad. Ik denk dat, we, dat ik en als groep... hadden we hier heel anders kunnen staan. Met uh, misschien wel 4-5-0 aan je broek. Uh, misschien nog wel uh, 4-5 gele kaarten voor ons. Maar we staan met, met drie punten. Die voelen als zes. En uh, volgens mij hebben we geen gele kaart meer gehaald. Dus ja, dit, dit, dit is uh, fantastisch voor de spirit uh, van deze groep. Uh, de eerste helft was absoluut niet goed. Daar moeten we ook zeker nog naar gaan kijken. Maar... Zeg je het nog heel voorzichtig? Ja. De eerste helft was verschrikkelijk. Ja, echt... Inderdaad verschrikkelijk. En daar zullen we ook zeker over gaan praten. Maar uh, als je ziet de, de, de, de werklust en uh, hoe we met z'n tienen toch voor elkaar blijven knokken. Uh, doet Groningen natuurlijk ook niet helemaal goed. Maar we blijven wel knokken. En uh, ja, we ons terug in de wedstrijd. Ik had, ik had zeker na de 1-1 echt het gevoel dat hij ook nog zou vallen. Dus ja, het is echt. Uh, ja, deze wedstrijd zal ik me lang blijven herinneren, denk ik. Verdien je zeg maar, op basis van je wilskracht, je veerkracht. Uh, verdien je op basis daarvan net dat beetje geluk dat je uiteindelijk over de streep trekt. Want natuurlijk zijn jullie het laatste half uur beter, maar die goal valt er natuurlijk heel gek in. Ja, ja dat maakt me in principe weinig uit. Uh, de eerste helft moet Groningen denk ik afmaken. Dan, uh, dan kun je niet meer terugkomen. Dan ga je erbij spreken de tweede helft in met van probeer de schade te beperken. Dus in principe houdt Groningen ons in de wedstrijd. Maar we keren het wel met z'n allen om. En, uh, ik moet zeggen, een groot compliment voor het, voor het publiek, voor de invallers... en uh, in principe voor iedereen die, die uh, toch voor elkaar is blijven knokken. Het enige wat me nu nog dwars zit, is dat ik er nu niks meer van begrijp. Want als ik in de rust naar huis was gegaan, had ik gezegd... Roda wordt dit jaar 15e in het beste geval. En nu ben ik blijven zitten tot het einde en denk ik... nou, die gaan zeker meedoen om de play-offs. Zeg het maar. Ja, als we, als we zo spelen zoals de eerste helft, dan gaan we inderdaad 15e eindigen. Maar... Uh, dat zijn punten die, die, we, die we zeker kunnen verbeteren en daar gaan we keihard aan werken. Maar uh, als je ziet de, de, de werklust en de spirit die in deze groep zit, ja, dan kun je zoals je ziet ook puntjes halen. Ja, en je zegt dit voelt als zes punten, ook in het hoofd, hè? want dit betekent wat voor de volgende week. Ja inderdaad, als je, als je nu met 4-0 verliest en je moet uh, naar de Kuip... En je krijgt daar misschien nog een dompertje. Ja, nu, nu, uh, nu, ben je, nu ben je weg. En uh, nu kunnen wij denk ik ook verrassen in de Kuip. En dat zijn Rob Wielaert. Hij is van Roda en hij won met ploeg met 2-1 van FC Groningen. Nederland-Italië was gespeeld bij 4-0 in die auto. Ja, nou, voor mij is het nog steeds gespeeld door Ronald. Uh, Nederland heeft overigens gescoord. Gelijkmakend vijfde inning. In de vierde inning kwam uh, Oranje nog uh, erg goed uit. Nadat er twee punten waren gescoord door Italië met drie honken bezet. Drie slag gegooid door de derde werpster Dagmar Bloeming. En meteen in de gelijkmakende slagbeurt een twee honkslag van Areca Spel. De rechtsvelster van Oranje. En zij werd verder gebracht door een foutje in het veld. Na een stootslagje van Chantal Versluis. En Meike Witteveen sloeg een hongslag. Waardoor er gescoord kon worden door uh, Areke Spel. Ik kijk nu even naar de werpster van de Italiaanse Mara Papucci. Die drie slag gooit op de volgende slagvrouw. Op Britt Vonk. Tweede keer in deze wedstrijd dat Britt Vonk drie slag krijgt. 1 uit. 1 en 2 bezet voor Nederland. Tweede helft, vijfde inning. 5-2 vijf, voor Oranje.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 Lighthouse family met hype. Heel gevoelig ook VVV FC Utrecht, graag Traantjes zou ik willen zeggen. Nee, zo erg is het niet. 0-0, 51ste minuut. En eh, balbezit voor Michel Vorm in zijn laatste wedstrijd voor Utrecht. Toch zeer, zeer vermoedelijk. Geeft de bal aan Van de Madel. Azade. Meter of 5 voor de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Aan het balbezit bij Martensson. Wordt onder onderuit uh, gekegeld door, uh, hoe heet hij ook alweer tegenwoordig? Emenieke, de linker verdediger van, uh, van VVV. Licht overtreding, vrije trap. Voor FC Utrecht. Een kans voor Martenson gezien. Dat is eigenlijk het enige dreigende moment geweest in deze tweede helft. inspel in de as van het veld van de rechtsback van Utrecht. Van de Marel. Dan komt Martenson in balbezit. Wat recht voor het doel, toch eigenlijk van Genten naar. Draait weg bij Meeuwens. En plaatst de bal maar net over de linkerkruising. Martensson nu weg aan de rechterkant. bewegingen voorbij de Koume. En dan is er een hoekschop voor FC Utrecht. De bal dus veroverd. Die corner veroverd door. Martensson en Azade neemt steeds dit soort ballen vanaf de flank hier, vanaf de linkerkant. En dan zijn alle mensen die kunnen koppen of een beetje kunnen koppen of het heel goed kunnen allemaal te vinden in het strafschopgebied van VVV. Onder meer Schut en Buitens en De Mouche Zij allen en kijken dan die hoekschop van Utrecht wat die oplevert. Azade wil gaan trappen, maar Guzebujuk ziet dat er wat wordt getrokken. Tussen de spelers van VVV en Utrecht fluit daarvoor en zegt dat het nu alsnog mag. Daar is de bal van Azada. Achterin gekopt, maar geen kracht meegegeven aan de bal door je Schut. Hij gaat over het doel heen. En dan denk ik zelfs dat je Schut nog even heeft geduwd. Of komt er een nieuwe corner? Nee, het is het laatste. Aan de overkant van het veld een nieuwe corner voor FC Utrecht. Derde in deze wedstrijd. Tweede dus in de tweede helft. Martensson staat nu achter de bal. Al die mensen die ik zojuist noemde staan nog steeds voor het doel van VVV. Inmiddels de 52 e minuut. Hard en strak. Gent en Haar laat hem gaan. Maar dat levert geen gevaar op. Aan de andere kant van het veld wordt de bal net zo makkelijk weer opgepakt. Dat gebeurt door Nielsen. Nielsen wil dan Voorbij aan de kant van VVV terecht. Dat lukt niet, hij loopt de bal over de achterlijn. En dus is er geen keeperstrap voor de toerman Dennis Gentenaar van VVV Venlo. Nog altijd die 0-0 stand. We zitten inmiddels bij VVV Utrecht in de 53ste minuut. Heeft Nederland de buit bijna binnen in die helpkamp? Bijna. Het zou zelfs heel mooi binnen kunnen komen als Nathalie Goos weer het goed doet. Want Nederland heeft drie honken bezet, er zijn wel twee man uit. Uh, uh, vrouwen in dit geval. Drie honken bezet. En de werpster van Italië heeft uh, problemen. Dus Papucci en weer kan de bal raken hoor. Hard. Maar nu slaat ze de bal fout. En uh, staat ze op één slag. Speelt overigens in Italië bij Caserta. Uh, Nathalie weer krijgt daar wat centjes voor. Want in Nederland valt er geen droogbrood te verdienen. Zowel bij de heren als bij de vrouwen. Met uh, softballen. Uh, uh, weer dus aan slag. De buitenveldster. En Papucci heeft twee slag gegooid. En er zijn twee uit. Drie honken bezet, nog een balletje meenemen. Als het goed is, dan gooit deze werpster de bal niet al te mooi, want uh, met twee slag kaal uh, zou dat uh, onverstandig zijn op een goede slagvrouw als Gozeweer. Daar komt uh, de pitch onderhands, natuurlijk, zoals het best wel behoort, hoog op de schouders. Een wijdbal dus. En uh, Gozeweer staat er nog steeds met twee slag en één wijd. Overigens is het het grote verschil tussen werpers met honkbal en softbal... dat deze dames en ook de heren een rise kunnen gooien. Een bal die omhoog gaat op het laatste moment. En dat is iets wat honkbalwerpers absoluut niet kunnen. Of in ieder geval nou zelden kunnen. Nog één balletje meenemen van de werpster, de Italiaanse werpster. Met drie honken bezet. Tweede helft van de vijfde inning. Nederland 5-2 voor. Daar komt die pitch. Wordt hard geraakt, maar de bal gaat fout. Nederland houdt drie honken bezet en houdt de voorsprong van 5-2. Tegen Italië. Roda Groningen eindigde in 2-1. Heerenveen tegen NEC eindigde in 2-2. En RKC en Herakles speelden ook gelijk 2-2. Bij VVV FC Utrecht zijn ze bezig. Een tien minuten in de tweede helft is daar nog 0-0. Tot zo naar het NOS Journaal met Mariel Hageman. op één. Een leven zoals je normaal alleen in films ziet.